Op een dag reed een boer met zijn kar over de heide. Aan zijn kar hing een houten bakje met een paar goudstukken, de opbrengst van de verkoop van zijn graanoogst. Het was een hobbelig spoor en op een gegeven moment botste hij tegen een uitgestoken wortel in het zand. Even later ontdekte de boer dat het bakje verdwenen was. Dat was vast door de schok gevallen en ergens op het zandpad terechtgekomen. Hij stapte van zijn kar, hij liep een stukje terug, maar hij vond niks. In de verte zag hij een herder en een kudde schapen. Heb jij een houten bakje gezien? vroeg de boer. De herder antwoordde dat hij dat niet gezien had, maar de boer vertrouwde het niet. Hij bleef maar doorvragen en doorvragen, maar die schapen werd kwaad en hij riep, ik zweer bij God dat ik niks op mijn weg heb gevonden en als ik lieg, dan wil ik hier eeuwig branden. De herder was nog niet uitgesproken of hij stond in vuur en vlam. Zijn armen, zijn benen en zijn hoofd en zelfs zijn staf stonden in lichter laaien en knetterden van je welste. Het vuur verspreidde een ondraaglijke stank. De verbijsterde boer wilde weer op zijn kar springen, maar de herder vroeg hem om niet te vluchten. Ik heb het bakje met goudstukken gepakt, riep hij. Het ligt achter de boomstruiken verborgen. De boer pakte snel het bakje en maakte zich uit de voeten. De schapen hebben daar nog jaren staan branden. Reizigers die er langs moesten, werden door die schapen achtervolgd, opgejaagd en zo de dood ingedreven. Pas na verloop van tijd kwam er een heilige pater over de heide en die kon in godsnaam de brandende schapen verdrijven. Daarmee was de vloek verbroken en waren de passanten weer veilig.